En meer tijd te hebben voor zijn militaire plannen. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten komt Griekenland met nieuwe maatregelen om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Zo komen er subsidies om de kosten van brandstof en kunstmest te verlagen. Het Nederlandse kabinet is vooralsnog niet van plan dergelijke maatregelen te nemen. De politie gaat in Sliedrecht de snelheid van treinen van Q-bus controleren. Vanwege een verzakking aan het talud mogen treinen daar bij station Baanhoek niet sneller dan 40 km per uur. Maar volgens de inspectie Leefomgeving en Transport houden machinisten zich daar niet altijd aan. Vorige week zijn in samenwerking met de politie al snelheidscontroles gedaan. Toen werden geen overtredingen geconstateerd. Bij een te hoge snelheid krijgt de machinist een boete van 500 euro. Het Nederlandse Rode Kruis pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de dood van 15 hulpverleners in Gaza. Een jaar geleden schoten het Israëlische leger bij Rafah de hulpverleners dood. Hun lichamen werden met ambulances in een massagraf gedumpt. Israël zei dat het hulpkonvooi niet herkenbaar was, maar dat bleek niet waar. Het weer. Vrij zonnig en droog is het. De temperatuur loopt uiteen van een graad op 9 op de Wadden. Tot 17 in Limburg. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 5 graden. Morgen ook droog, maar iets minder zonnig. Bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANBB. Er zijn geen bijzonderheden.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 deze uitzending. Goedemiddag allemaal. Je hoorde Somebody Else is Lover. De singer van Total Touch. Uiteraard met treintje Oosterhuis. Ons eigen treintje Oosterhuis. Nou, het is even na twee uur. Tijd voor Race Radio, Benno. Ja, heerlijk. Goedemiddag. Zeker weten. Goedemiddag. goedemiddag. En uh, goedemiddag natuurlijk... Uh...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 Je kan het aan hè, dat ik erbij ben. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Oké, okay, dan gaat het nou, helemaal goed komen ja, dus ja. Ik het helemaal <laughs> Dan gaat het goed komen. Ja, ja, ja, jullie nee, zitten nee, lekker dicht uh, bij elkaar. Ja, dus ja. pak ja. elkaar vast, uh, dus, zou ik zeggen. Ja. En, dan stel jij onze gast van uh, dit uur even voor. Ja, nou ja, ook iemand uh, die ik al... Uh, had, ik had hem al een tijdje niet gezien.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 openingstune van uh, Renol Ja, dat was onze openingstune van vroeger, hè? Ja, ja. Ah, geweldig. Ja, ja. nou, uh, Mensen moet luisteren, hij is geweldig nu. Pit and Pedal. Zeker weten. CFM Race Radio. Chosen life in circuses. Jumped into the deepest to all extremes babe. Right on the edge of do or die When there is nothing left to spare Still the crowds came pouring in Some had hoped to see it fail Filling the hearts with jealousy Wij zitten met collega's meteen weer bij een oud uh, radioprogramma, Pits en Pennock. Klopt dat, uh, Rendel. Ja, ja, ja, we zitten de midden Ja, en met, uh, met deze van uh, Josh Harrison. Toen had ik nog haar op mijn hoofd. Toen ja, ja, ja, ja is... dat is een hele tijd geleden. Ja, tijd geleden. Ik heb gewoon een petje opgezet, hè? Ja, dan zie je al die uh, ellende niet, ja. uh, zeg maar. Ja, ja. We gaan naar uh, Piet toe, want uh, zoals we zojuist zeiden, er wordt gevoetbald. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Ja, de wedstrijd uh, van vandaag, helemaal ja. in Den Helder. SV Zandvoort is vandaag uh, vanmiddag met, uh, met een kwart voor twaalf vertrokken met een touringcarbus naar uh, Den Helder toe. Voor de veiligheid vonden we dat, dat, vonden we dat heel belangrijk. Dat die jongens niet met allemaal auto's achter elkaar die verre reis moeten maken. Dus we doen we dat met een touringcar. Ze zullen daar inmiddels zijn. Ik heb de opstelling ook doorgekregen. We spelen tegen HCRC. Dat is een, een middenmotor, een veilige middenmotor. Die zowel naar boven als naar onder niet veel meer kan. Maar wel de laatste wedstrijden goede resultaten halen. En wij zijn natuurlijk met uh, nog acht wedstrijden te spelen. Uh, op, de, op de vierde. Derde, nou, de tweede plaats van onderen met 14 punten. Het is wel zo dat de onderste de Mijder, die heeft 12 punten. Boven ons hebben Jong Ekkus met 15 punten. En de SVW met 17 punten, maar die hebben alle drie één wedstrijd gespeeld. Dus uh, als we het allemaal helemaal uitrekenen, dan staan we nog niet eens zo heel, staan we nog bij die vier, staan we nog niet vier zo slecht. Maar goed, het is wel heel belangrijk dat we vanmiddag proberen een puntje te halen. Onze concurrenten spelen tegen bovenliggende ploegen. GDS zou ook niet speelpunten kunnen halen, denk ik. En 1 speelt niet om die achterstallige wedstrijd in te halen. Wat de overstelling betreft hebben we de beste spelers in. In Doelsa, Mika Bloem. Hebben, hebben we hebben achterstaan Silvio Gourbassi. Berg Benekamp speelt mee. Dani Kiergoff speelt mee. En David Tassilva speelt wel als linksback vandaag. In het midden hebben we de twee Nigels, Berg en Kastien. En ook in het midden staat Ricardo van den Burg. Voorin hebben we dan nog over uh, Otman en. Uh, hoe heet die andere lange jongen? Tommy Abuis. De, de Haan is gebaseerd, die is er niet. En uh, ook die anderen die we al een week niet meer hebben gehoord zijn er ook niet bij. En ook er zijn vandaag geen jeugdspelers.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 beetje te helpen vandaag. We hebben een, op papier een goede, een goede ploeg. Maar ja, een wedstrijd duurt twee keer drie kwartier en er zijn toch wel wat plezier gevoeld met wat oudere spelers. Dus nou, we hopen er het beste van. Ja. Ik, zit tuin, ik zit hier in mijn tuintje lekker en ik krijg de berichten door en de bijzonderheden door. Dus daarmee wil ik jullie in IJsland kort op hoogte houden over wat er gebeurt. Ja, heel fijn Piet. En laten we hopen dat we weer eens drie punten gaan halen.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 Nederland, want hmm. als uh, één team gewoon uh, heel hoog op de ladder staat, ook iedereen heel erg tegenaan keek, was het ook Boscoete Racing. Ja. Dat was, die hadden gewoon zo'n goede, verschrikkelijk goede naam. Is daar te vergelijken met MP Motorsport? Ja, absoluut. Nou, uh... oh, in zekere zin wel. Ja. Uh, MP Motorsport zit samen met Van Amersfoort Racing in een, in een heel ander laddertje, namelijk de Formulewagens. Ja. Uh, uh, formulewagens en, uh, en GT-auto's, toerwagens, die, die zie je eigenlijk nooit gemist worden binnen een team. Dus wat NP doet op de Formulewagen ladder, deden wij eigenlijk. In, in de autosport met uh, tourwagens en GT's. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Okay. En echt fantastisch. En uh, daarom is het wel even leuk dat gewoon, uh, Jelle nu uiteindelijk de hele andere kant van de autosport gaat zien. Want uh, je, hij komt uit de dingen dat hij eigenlijk altijd ook alles moest afnemen. En nou ga je het bieden.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 deze lekkere gauw houden van The Beatles en Drive My Car. Nou, vandaag uh, zijn we Race Radio uh, hier bij ZFM. Dus hou je radio lekker aan tot aan vijf uh, uur vanmiddag. We gaan straks dadelijk verder praten met uh, Jelle Koeter, uiteraard bekend van het Circuit Zandpoort. Veel gedraaide plaat hier bij Setten. Deze van uh, Wommik en Wommik uit de jaren 80 en Teardrops. Nou, als je naar buiten kijkt en Ben of Vogel heet, dan zeg van nou het weer is uh, gewoon zonnig. En dat is het weer. Maar uh, ja, hoe gaat het daadwerkelijk worden? Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, perro, want uh, dat zien wij natuurlijk ook, hè, dat de zon schijnt. Ja, ja, ja. Maar blijft dat zo? Dat is de vraag. Ja, het blijft wel zo. Dat, uh, even kijken, de, vanavond zakt de temperatuur wel naar uh, 7 graden. Vannacht en, wordt het een uh, graadje of 3. En uh, we hebben eigenlijk haast geen wind in Zandvoort, uh, maar 3 oost. 3 oost bovoor En eens even kijken, waar zit de knop voor de komende 14 dagen? Ja, hier... Uh,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 Geluiden van de Camaros, zo heet dat toch, Rendel? Camaro's. Ja. Die, die, die auto's. De grote Amerikanen. Als er een ja, V8 in zit, is het goed. Hè? Ja, ja, ja, ja. Klaar. Dan maar is het die, altijd goed? Maar die hoor je dus diep in de duin. Ja. Het, en uiteindelijk uh, sluiten we af met 27 maart vrijdag buien met regen en soms ook een zonnetje en het blijft toch wel een beetje koud met 8 graden en er wordt slechts 2 mm voorspeld. Ja. Nou, we krijgen morgen ja. in ieder geval een hele mooie zondag. Ja. Dus ja. ja, lekker genieten, strandwandeling, de paviljoens zijn beter, weer open. Beter, nee, beter was vorige week. Beter, he, ja, gewoon hagel, menno, je weet je, is, Vorige week was die zaterdag was ik ook live. Ja, dat weet ik zeker. Live. Maar toen kwam ik uit de hagelbuien. Ja, <laughs> in ongelooflijk. In Mijn meisje zei, we gaan lekker naar het, we gaan, de Zandvoort, we gaan lekker even op het strand lopen. Yes. Als jij er op circuit wil kijken, ook nog helemaal goed. Hagel. Maar niet klein een beetje hagel. <laughs> hagel. Ja, ja klopt. ben ik maar gevlucht naar de studio. Ja, ja heel, heel gezellig was het, uh, Rendel. Dus, uh, nee, geniet er morgen lekker van wandeling over het strand. En bij de pavioens uh, is weer van alles te beleven. Zeker. Nou, wij gaan gezellig uh, doorbabbelen met uh, Jelle Koeten over het circuitpark Zandvoort. Want uh, Jelle...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 Moe, uh, ja? Ja. En uh, heel veel staat erin, daar begrijpen wij helemaal niks van. Dat is ook nog eens een keer zo. En dat uiteindelijk dan is een klein plotje. Je hebt het hè. gelezen? Nou, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik ken dat soort rapporten wel vanuit de VR. Want uh, okay. ze willen dat ook in de historische autosport willen ze dat doorvoeren. En dan zit ik echt te kijken, waar hebben ze het in Nederlands daar boven? Ja. Ik plant wel een boompje, ben ik er ook van. Over. <laughs> okay. Zo werkt het niet altijd helemaal. Maar uh, uh, dus... Jelle, hoe heeft, hoe heeft de Stichting uh, Duinbehoud uh, gereageerd? Ja. Positief waarschijnlijk uh, een keer of niet?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 Oh ja, de... met metingen. En, uh... Metingen, rapportages. Uh, we kunnen niet alle series... Uh, altijd maar uh, accommoderen. Met... Bijvoorbeeld ook de serie van Randall. Uh, in, met historische oh, auto's. Dat moet je niet willen hoor, die Randall. Uh... <lacht> <lacht> nee, ze, hebben, oh, ze hebben al een probleem als ik alleen al binnenkom lopen. <lacht> ja. tuin, dan, dan gaat die meter... die gaat er omhoog. Dus dan heb je al een groot probleem. Uh, dus dat kan ik ze ook niet aandoen. <lacht> nee, maar het is met een heleboel dingen gewoon. Uh, er zijn natuurlijk ook... Uh, trackdays en vrij dagen En een heleboel andere evenementen met... Vier 02 met natuurlijke evenementen. Ik heb, uh, dat zijn gewoon mensen die... gewoon particulier met de auto dat de circuit komen... op een parkeerterrein gaan staan. Die maken soms meer, meer oh, ja. een lawaai ja, ja. dan dat op de baan gebeurt. En dat moet je ook allemaal kunnen monitoren. Dus ja. dat is best heel lastig. Ja.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 girl like you could ever care for me, Rosanna.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 Ik hier met Rosanna. Ja, straks gaan we weer met Piet Pijper contact opnemen, Benno. Want ja. vanmiddag is er om half twee gestart de wedstrijd in Den Helden tegen HCSC. 0-0 en dat is ook de, was de ruststand en ook de tussenstand op dit moment. En, okay. Straks horen we meer van Piet uiteraard...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 Klopt. Ja, hij heeft, heeft, uh, heeft zelfs uh, de 24 uur van de Nuremberg in ingereden. Zeker, hè? Dus Erik heeft de, echt wel een actieve je uh, actieve, actieve gehad. Ja. En dan krijg je eigenlijk dezelfde positie. Iemand zonder resistentie. Hmm. Ik zou hem niet lang aanhouden. Ja. <laughs> Trouwens, uh, ik, ik zag een filmpje voorbij komen. Dat er, werd, er is getest met de supercards op het uh, circuit. Ja. En uh, daar stond uh, Alat Kalf, die stond uh, Tom Coronel helemaal gek te maken. Uh -huh. Om, uh, om in die kart te stappen. Dus kijk uit voor Alat Kalf, want ja. hij uh, propt je zoon in, in de wie weet. Ja. Ja. Ik wacht de uitnodiging wel af. Ja. Maar voor een supercar moet je denk ik toch ook een uh, resistentie hebben. Moet je ook hebben. een licentie hebben. Ja, ja zeker voor zo'n 250cc. Want dat ja. is eigenlijk... Ja, Jelle weet het ook wel. Het zijn geen lieve dingetjes. Het zijn uh, bizar snelle apparaten. Ja, je weet niet snel. wat je ziet. Nee. Wat denk je Jelle? Ga gaan ik we, gaan we ook een beetje... Ik uh, uh, gebruik dit even als bruggetje naar de agenda van het circuit. Ja. Uh,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 De kalender van dit jaar zit gewoon al uh, hartstikke vol. Daar zijn we ook hartstikke trots op natuurlijk. Uh, maar goed, um, we, zijn, uh, we zijn echt wel, wel volop bezig met de kalender van volgend jaar. En uh, ja, vooralsnog uh, uh, houden we alle opties open wat dat betreft. Bedrijven komen graag naar Zandvoort. Hè, om, ja. uh, want als je de, het staat allemaal keurig gepubliceerd op jullie website...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 bij het wegvallen van de Formule 1 vrij. En uh, daar moet een, uh, moet een nieuwe invulling voor komen. Dus uh, uh, Rendel mag met zijn serie... Uh, mag, die, uh, mag, die, uh, Aan, mag die Aanvragen schrijven. doen, aanvragen doen. <laughs> Laat hem gelijk tekenen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, heel simpel. Ik heb al gezegd, uh, wij, wij hebben enorm veel vragen... vanuit uh, heel Europa, maar vanaf rijden. Want Zandvoort, jongens, heeft wel gewoon... Een, echt een heel serieus goede naam. en. Uh,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 Dus uh, graag uh, tot zometeen Race Radio vandaag uh, bij Zandvoort op zaterdag. Oh,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 We praten in de studio van ZFM vanmiddag met Jelle. En dit is bijna Jelle die het uh, plaatje zong. Jelly Rock uh, hoorde je.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 Fresh out yeah. at east that lounge, no mountain sounds. Yeah. Fresh out east that lounge, I'll bump, bump like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle uh, Sam. He go, hey, take it on me. Yeah. Try the on me, get the beating on me. She waited on me, wait me yeah. then try on me, got the bacon on me. Though. This is history in the making, on me. Range that thing. If it goes a Million, that's me. me. I was getting moolah, baby. Hey. Hey.